Robert Baltus met het nos journaal Op Eindhoven Airport wordt een groep van zo'n 75 activisten van Extinction Rebellion opgepakt. De groep was door een gat in een hek het terrein van de luchthaven opgekomen waar privévliegtuigen staan en ze zijn daar gaan zitten. Ze gaven geen gehoor aan een oproep van de politie om het terrein weer af te gaan. De activisten worden in kleine groepjes in klaarstaande bussen gezet. Vanwege het aangekondigde klimaatprotest had Eindhoven Airport eerder al enkele vluchten geschrapt. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn in 24 uur tijd meer dan 2000 migranten aangekomen. Een record. Volgens een Italiaans persbureau waren bijna alle boten vertrokken uit Tunesië. Het aantal vluchtelingen dat via de Middellandse zee Italië bereikt neemt snel toe. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen door een tornado en zware stormen. Het dorp Rolling Fork met zo'n 2000 inwoners is volgens ooggetuigen verwoest. Van veel huizen is niets meer over. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Alle kaarten voor de drie reunieconcerten van Acta en de Munnik in de Ziggo Dome zijn binnen een uur uitverkocht. Aanvankelijk werd slechts één concert aangekondigd op zaterdag 28 oktober. Alle kaartjes voor dat concert waren binnen vijf minuten weg, waarna het tweede en derde concert in de verkoop gingen. Thomas Acta en Paul de Munnik gingen in 2015 uit elkaar. Afgelopen week kondigden ze aan weer samen op te gaan treden en nieuwe muziek te gaan maken. Het weer een flinke zuidwestelijke storm met vooral aan de kust zware windstoten. Er trekken buien over en daar kan onweer bij voorkomen. Soms komt de zon door en wordt het een graad of 11. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en gaat het minder hard waaien. De temperatuur zakt naar een graad of 3 à 6. Morgen in het midden en zuiden van het land van tijd tot tijd regen. In het noorden droog en soms zon. Som. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel 20 minuten vertraging. En de A10 Oost richting de A10 Zuid tussen Watergaasmeer en knooppunt en Meer ben je ook 20 minuten langer onderweg. Kwartiervertraging heb je op de A10 Noord richting de A10 West tussen Amsterdam Noord en de Koentunnel. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Naar Nederland, België, heren en dames. Ja, en dat hadden we in het vorige uur natuurlijk ook, met de mister België en de mis uit Limburg. Zo is dat. Zo is dat maar net. Blij dat je hier bent. Oh, dankjewel. Ik ben ook blij. Zeg nog even wat tegen je vrienden in Colombia. Dan vind ik Guatemala. Ja, ik zag iemand over Guatemala. Stop je feliz ik stem hier. Ik staan hier aan de la. Kom maar, ik word hier in Instagram en wil het is uh, tien uur s ochtends, begreep ik. Zit, ja. Zitten ze in, uh, in Colombia dan ook aan de koffie? Ja, wel. denk wel. Dan dan mijn papa ook. Ja, dus okay. Lekker koffie gaan drinken. Aan, lekker aan de expresso? Uh, ja. Of, of, of uh, doen ze net. daar ook aan de koffie? Ja, expresso, ah. koffie, ja. koffieland. Oh. Ja, ja, ja, tuurlijk. <laughs> er worden toch de, de bonen geteeld in ja. Colombia. Ja. ja koffiebonen. Ja. Koffiebonen, ja. En... Um, uh, het is ook een koffieland. Oh ja, dat zou ik me afvragen. Drinken de mensen het in Colombia thuis of al uh, in de, zeg maar, de koffiebarretjes? Uh... Allebei. Allebei. Allebei. Oké. Okay. Koffie is lekker. Ja, ja. Van ja. de so in Nederland, hè? Ja, ja. Oh, ja. Wat drink jij zelf het liefst? Cappuccino. Cappuccino. Okay. <laughs> ja, die is heel lekker. Toch de Italiaanse ja. kant, hè? Ja. Grace, even over jezelf. Je, je bent uh, hoe lang in Nederland? 13 jaar. 13 jaar. En hmm. Fred zei het net al, je, je Nederlands is met sprongen vooruit gegaan. Dus, uh, ja, dus uh, wat dat betreft... Want, uh, is het moeilijk geweest voor je om de Nederlandse taal te leren? Ja, zeker. Ja. <lacht> <lacht> moeilijk, ja. heel erg moeilijk. Want hoe kwam je terecht eigenlijk in Nederland? Ja, dat kwam door mijn man. De liefde? Liefde. Puur liefde. Het is zijn schuld, hè? Allemaal zijn schuld. Ja, <lacht> ja, door de puur liefde kwam dat door. De was je, in, ben je, was je in Colombia ook al uh, zangeres? Ja, maar een lange tijd geleden gewoon. Ah, okay. toen, toen dacht ik dat hij uh, dat was lekker voor de hobby was. Uh, lekker door de kroeg ging en zo. Oh, maar... toch wel? Oké. Okay, okay. Dus je, je had al optredens? Ja, maar wel kleine optredens. Niet zo grote optredens. Dus hm. En toen kwam je in Nederland. Nederlands taal geleerd. En um, op wat voor manier kwam je uiteindelijk dan toch weer uh, met, met optredens en dergelijke terecht? Ja, ja hij was toen uh, denk ik... Tijdens de pandemie of zo. Een beetje van tevoren dacht ik, ja, wat doe ik met mijn leven? Ja, ja. Ik heb twee mooie kindertjes. Ik een uh, mooie man. <laughs> wat doe je nu? Uh, ja. Dus ik wou echt iets met mijn leven doen. Ja. Dus mijn passie was echt muziek. Dus ja, ik dacht, het is nooit te laat. Ik ga het weer, weer proberen en nu is er wel tijd. Ja, precies. Ja. Um, toen ben je, denk ik, liedjes gaan schrijven. Daar, daar begint het denk ik mee. Ja, ook. Liedjes te schrijven. En uh, ja, ook gewoon muzikanten. Uh. Dat is echt mijn passie. Ja. En nu? weer lekker optreden? Ja, lekker optreden. We hebben ook een festival in Colombia. Voor heel veel mensen. Oh, ja, ga je weer terug? Ja, voor de optredens. Ongeveer 12.000 mensen. Voor het groot publiek. Zo, okay. zo. Ja, het is een grote publiek. En uh, ja, heel veel uh, projecten zo. Grote projecten zo, dus. dus. het is een beetje op en neer tussen Nederland en uh, Colombia. En latijns Amerika, Mexico. Hmm. Mexico ook. Mexico ook. Zo. Ja, over Verenigde staten. Zo. Dus ja, het wordt, het, het klopt wordt, de planning. wordt het hier in Nederland wel goed opgepikt, jouw, uh, jouw genre? Ja, willen uh, niet. Want ze willen ook optreden. en zo. Maar zij willen liever zonder band. Want ze zeggen nou misschien met de muziek achter en zo. En dat doe ik liever niet. Maar oh, okay. ik vind het gewoon lekker gewoon met de muzikanten. Een beetje, weet optredens is wel lekker. Rockmuziek. Ja. En niet zomaar, oh, hier is mijn muziek en die ga lekker optreden. Dat ja. doe ik liever niet. Nee. Dus ja, ik denk dat moeten wij gewoon de tijd geven. Ja. Nou ja, het, het, het, het, we hebben een primeur hè. Ja, echt. Is het, wow. Hier is het technisch goed gekomen. Ja, ja net, net nog wel. Ik zie het zweet op je voorhoofd. Ja, ja inderdaad. Dus wij gaan naar een absolute radioprimeur. We gaan de laatste, de nieuwste single van Grace gaan we even luisteren. Ja, die is, die is nog nergens te, te beluisteren geweest. Hè? Dus, uh, nog nergens niet Nee, de allereerste keer. Zullen we eerst luisteren en dan praten we even al verder over uh, het... Dan gaan we eerst naar voetbal en dan... Praten oh ja, we ja, ja, ja, ja, is goed, ja. Oké, okay. Nou. We gaan hem starten. Ja. Moet je luchtuit Fred. Ik ben je heel benieuwd. Oké. Okay. Ik hoor wat. N oh, daar komt hij aan. De nieuwe single van Chris... Single van ja. uh, Craze de Gier, die hier uh, bij CFM. Ja, mooie, mooie plaats. plaat. Ja, echt, uh, moest, echte, moest, echte. moest even rommelen aan de techniek, maar goed. Ja, nou, het, is, uh, het is gelukt. <lacht> ja, ja er is ja, toch ja, wat ja, uitgekomen ja, ja. in ieder geval. Uh, ja, een lekkere, lekkere heavy plaat. <lacht> ja, zeker, <lacht> ja, zeker, ja, toch? Ik bedoel uh, mine, of, nee, your name, niet my name, your name. <lacht> <lacht> Want ik zat ik zat me over te vragen, was je erg boos toen je dit gered? <lacht> ja die is wel want liedje liedje praat of zingen over uh, iemand dat jij wil zo graag vergeten is hier overal dan ben je boos ja dat ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, klinkt er zo lekker uh, het wordt ook lekker vet aangezet dus dat is uh, ik, ik ja ik ben benieuwd hoe dat ook eruit ziet en klinkt uh, on, uh, op podium op stage Dat ben ik ja. heel benieuwd ja ja, ja. oh ja. <laughs> want, er is er is nog geen videoclip van of uh, wat uh, is de eerste uh, keer dat je dit hoort ja <laughs> I, maar I, uh, ben Gisteren ik. Nee, maar ik bedoel, uh, soms uh, <laughs> wordt er uh, gelijk een clip gemaakt. He, maar. Ja, maar het is nog niet op Spotify, nergens. is de eerste keer. Nee, oké, okay, ja, nee, dat, dat snap ik. Maar ja. is, is er nou een clip van gemaakt ook? Nee, wat moet er nog van? Ja, van er nog wel gemaakt worden. Maar ah, okay. daar da, da hebben wij ook eens leuke plannen nou, oké. Okay. Ja, ik leek. heb nog van de week rot gezocht hè, op Spotify. Uh, ik ja. denk, jij komt uh, even kijken naar je nieuwe single Maar ja, niks uh, inderdaad, nee, uh, Chris. ik kom nee, pas ik, 30 uh, maart. 30 maart. Ja. Dus we hadden echt een uh, wereldprimeur. Uh, ja, maar uh, ja. nee, we hebben Eerste, eerste. hebben ja, gisteren. Gisteren ja, en, van uh, Colombia. Uh, in Colombia ook uh, helemaal nog niet uh, geweest daar uh, op de radio of iets. Eerste keer hier. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Daar zijn we blij mee toch, Benno? Ja, daar worden ja. de jongens vrolijk van. Hè. Zeker ja, wel. Ja, zeker. Ja. Goed, uh, we gaan even naar voetbal. Ja, eerst een plaatje nog. Uh, en dan, uh, dan gaan we even naar het voetbal. Oké. Okay. En dan uh, ja, de Belgische groep uh, Vaya Dios ja, in die, in die, ik spreek het niet goed uit, hoor je ja, ja, dat? Zeg het dan nog een keer, als je wil. Kijk, <laughs> zo doe je dat. What's a woman? With a man. <laughs> nee, dat bedoelde niet. <laughs> Go oh. home Ik ben zo blij dat we Grace de Gier in de uitzending hebben bij deze plaats. Want hoe heet deze groep, uh, Grace, die we zojuist draaiden? Uh, hoe heet deze groep, die we zojuist draaiden? Ah, uh, Baja Ja, dat bedoel ik. Met de watse woman, zo spreken we dat uit. Uh, Jan? Jan? Hoi, hoi, hoi. Hey Jan. Hoi, Jan. Goedemiddag nogmaals. De tweede helft. Hoe zijn we uit de kleedkamer uh, gekomen? Nou, we zijn in ieder geval met dezelfde elf uit de kleedkamer gekomen. Het is, uh, nou, het mottert nog een klein beetje. De wind is weggezakt. Dus we hebben het voordeel van het wind, dat hebben we in ieder geval niet op dit moment. Hmm. Maar we zijn wel goed gestart. Uh, was vlak daar, het uh, was een uh, schitterende aanval van Nigel en Kars de Vries. Waar Nigel, uh, Cas eigenlijk schitterend afronden. Dus toen was het 1-2. Kijk, dat zijn goede berichten. Ja, maar kort daarop was het een aanval van, uh, van DWS. En daarin die kirichop krijgt bal verkeerd op zijn voeten. En die naar eigen al. Dus die stand is weer gelijk natuurlijk Oké, okay, nou 2-2 uh, op dit moment uh, daar in ja. uh, Amsterdam. En het is droog, dus. Gelukkig, gelukkig. Ja. Eindelijk weer, uh, weer droog en... Uh, nou ja, we gaan er nog even tegenaan uh, spelen tot kwart ja voor even... vijf, hè, ongeveer. Ja, zeker wel, want we zijn uh, laat uit de baaikamers gekomen. Oké, okay, nou, we nemen straks uh, weer uh, contact met je op, Jan. Dankjewel voor uh, okay. het tussenoverzicht. Uh, toch uh, flink gescoord aan het begin van de tweede helft. Ja, leuk in ieder geval. Zeker, dus uh, nou, we komen straks bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Tot zo. Hoi. Dat was Jan van der Leden vanuit uh, Amsterdam. Nou ja, 2-2. Het gaat een beetje gelijk op, uh, mannen. Ja, lekker. Ja. Dus, dus dat, uh, spannende wedstrijd nog, uh, daar. Nog één doelpuntje erbij in uh, ja. deze drie kwartier. Ja, en, uh, maar wij maar moeten dat, scoren. Dat gebeurt in de laatste seconde. Ja, ja, ja dan kunnen ze niet meer uh, bij komen. Niet meer in, Heel inderdaad. goed. Zo is dat. Ja, ja. We gaan de hier uh, in, uh, in de studio. Netgenoten van je nieuwe single. 30 maart komt hij uit. Ja, klopt. En waar ga je hem uh, presenteren allemaal? Waar komt hij, uh, waar verschijnt hij? Naar uh, alle landen. Nou, Colombia speciaal, ja. ik kan Colombia. En uh, Spotify, uh, YouTube met een uh, leertes video. Ja, yeah, alle platforms. Moet je nou uh, straks, uh, in, uh, ga je naar Colombia voor optrainers. En moet je dan ook in allerlei radiostudio's uh, tekst en toelichting gegeven geven op je muziek? Ja, ook. Ja. Ja, ook. Oké, okay, leuk. Ja, dat is ja. ook natuurlijk heel leuk. Hoe is, uh, hoe is het medialand in Colombia? Uh, kan je daar makkelijk je uh, muziek promoten en, en dergelijke? Dat is best lastig. Ja, je kan gewoon muziek sturen via een promotor. En um, als de radio's en de tv en uh, iedereen dat leuk vinden, dan ja. gaan ze gewoon doen. En als ze het niet leuk vinden, niemand gaat dat doen. Precies. En hebben ze daar ook een radio voor, Zo'n lokale radio. Nee, nee niet, hè? En, uh, <laughs> Geen lokale station. Nee, daar niet. Nee, is het nee, allemaal landelijk? Alleen <laughs> landelijk, ja. ja. ja. ja oké, okay, want het is een groot land natuurlijk. Dat is toch heel groot, ja. Ze hebben gewoon heel grote radios van Miljons Ja. ja. Oké. Okay. Uh, Grace, um, nou, dit was dus je, uh, je laatste single... Um. Uh, maar je, hebt ook nog, uh, ja, je gaat het ook nog in het Spaans uitbrengen. Dan moet je, dan moet je die tekst denk ik helemaal aanpassen. De, de, dat zal niet eenvoudig zijn. Uh, nee, het is allemaal klaar. Alleen uh, ja, we moeten nog een paar dingetjes regelen. Uh, de EP komt over een paar weken. Dus de, de single is ook in de rol van de EP. En de EP, de uh, naam is Your Name. En Daar hebben we nog vijf liedjes. Twee zijn in Engels en drie zijn in het Spaans. Oké. Okay. Dat is de EP. Ja, klopt. Okay. En de andere liedjes, wat um, gaan die over? Uh, uh, de namen zijn. Uh, Oké, okay, in het Spaans. Hmm. zijn Mello. Dat is, uh, betekent gemeend. Iemand dat heel gemeen is. Maar een man die vrouwen verliefd en daar verlaten. Dat verlaat, oh, is een verhaal. Dat is schof. <laughs> Hele slechte man. Ja, heel slechte man. <laughs> ja. Uh, de andere is Twuysencia. Zeg maar. Um, zeg je daar in Nederlands? Um, away dat jij afwezig, afwezig. Afwezig, ja. Afwezig, dus ja, dat, dat is echt genoeg. Oké. Okay. Dat jij afwezig bent. Ja, ja. En de andere is Aoun. Dat betekent nog steeds, nog steeds toch? Nog steeds, ja. daar hebben we alweer een mijn man geschreven. Oké. Okay. Dat is heel mooi. Dat vind ik, persoonlijk vind ik een heel mooi liedje... want dat praat over een relatie, dat heel lang duur. Maar dat jij, jij voelt nog steeds zoveel dingen voor de persoon... maar jij moet niet elke keer zo kutjes geven... of alles doen dat jij ziet... Oh, ik hou zoveel van mooie. Maar je voelt het gewoon van je hart. Ja, ja, ja. En de andere Engels is uh, "You make me feel". Dat heb ik voor mijn kindertjes geschreven. Dat is so, wel heel diep. En de andere, hoe heet de andere? Vergeet het nog. Hoe is de andere? Even kijken, bekijk Your name. Uh, Marty. Ah, oh, um, I'm yeah. not a fool. I'm not a fool. Ah, I'm, ja, not a fool. Jesus, ja, okay. I'm not a fool. Ja, I'm not a fool. En daar praat ik over, ja. Dus uh, dat is leuk. Je gebruikt je eigen leven als inspiratiebron voor je liedjes? Nee, nee, nee. I'm not a fool. Dit soort dingen is het niet. Yeah. <laughs> maar misschien van, uh, uh, ja, misschien van vroeger. Maar van, uh, zeg maar, uh, in mijn leven vroeger gaat alleen maar slechte relaties. Dus zeg maar, ja, um, yeah, dat kan een voorbeeld zijn. Um, ja, maar ook van andere mensen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja dus okay. ja. Okay. He, heb je nog een leuk uh, liedje van Grace, toevallig, Rob? Ja, een nummer wat inderdaad uh, voor, uh, voor jou een, uh, het mooiste nummer is... wat je zelf ooit hebt geschreven. Wauw, ik, ik vind... Ja, natuurlijk ik vind ik dat een liedje zo speciaal... maar heb je daar toevallig een magico... Nee, nee, die heb, je, heb ik niet. Heb je niet okay. Maar wel uh, die andere die je uh, uh, geschreven hebt. Dame to Manu. Oh, die heb ik van mijn uh, ja, taantje geschreven. Ik, ik, ja, ik wil niet vervelend doen, maar ik heb hem wel. Jij hebt die andere wel. <laughs> Welke wil je niet horen? <laughs> heb je Magico? Ik heb Magico. Magico, dat is wel. Magico, oké. Komt ie aan, Magico. Dan wordt mijn moeder blij. Staat jij hem op, uh, Fred? Hart, dat, uh... Nou, daar komt hij aan. <laughs> Toen uh, was hij. Uh, <laughs> echt, hè? Uh, Met een rondje. Ja, toen was hij uh, afgelopen. Nou ja, dan weet je het wel uh, meteen natuurlijk. En uh, inderdaad, Crazy uh, een uh, stuk uh, rustiger. Uh, Wat? Dan, uh, dan uh, je nieuwe, nieuwe plaats. Wat zing je het liefst, de Tempo of uh, dit? Allebei. Allebei. Ik ja. vind het gewoon leuk. De, ja. Lekker dat afwisselen. Ja, voor de optreden, dat vind ik ook. Want als het druk is, dan ben je zo. Ja, ik probeer het niet Dan ben je halverwege dus, buiten adem. Ja, ja. precies. Dus verwisselen ja, is ook mooi. Ja, ja, ja. Het ja, ja, ja, ja. ja. ja. publiek reageert er ook goed op als je het afwisselt. Ja, zeker. Ja, Je hebt toch ook wel uh, wat uh, met uh, de muziek van L.N.S. Morissette of The Cranberries? Ja. ja, hè? Ja, ja, ja, en ook van de laatste, de laatste single zo. Ik heb een beetje influencers van Blondie, Garba. Oh ja, en altijd lekker. Ja, een beetje meer wel hard. Ja, zeker. <laughs> ja. Nou, hey, uh, wanneer ging die uitkomen, Chris? De EP? 30 uh, maar. Sorry nou. Het is de. Ergens in april. in april. Misschien voor het verjaardag van mijn stiefvader, Mooi, mooi dat toen. 18 april misschien voor Tony. Oké. Okay. 18 april. Rond die tijd in ieder geval. Rond die tijd, ja. Oké. Okay. En ja. Your Name, de single, die komt dus 30 maart uit. Klopt, ja. Okay. Hou we in de gaten. Zeker, ja. Dank dankjewel. Aan jullie, dankjewel. Het zet het allemaal in zijn agenda. Ja, waar we alles bij. Dankjewel, dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel aan ja, dankjewel. jullie. Dus Dadelijk gaan we ja, met Marco praten. En uiteraard een stukje pro horen van Marco Temes. Maar eerst de uh, Elenis Morissette. the lottery. Chardonnay, it's a death row, pardon. Two minutes too late, and isn't it ironic? Isn't it I? Dat was Elenis uh, Morissette mm. en uh, Ironic. Nou, zojuist, Craze uh, uh, in de studio. En van Craze uh, gaan we naar Marco toe, uh, Benno. Ja, Marco. Hallo, kerel. Hallo, goedemiddag. Ook... Uh, jij wil ook open, hè? Ja, ja, ja fijn. <laughs> Geef Marco ook een microfoon. Marco, hoe is het met je? Bij mij gaat alles goed. Ja, het, het, het, niet, uh, Jij, uh, jij komt van buiten en, ja. uh, nat, hè? Is een beetje... Nou, ik ben een echte zandvoerder, maar nu kwam ik van buiten, ja. <laughs> was het erg nat buiten? Uh, het was een uh, klein stukje zwemmen. Zwemmen, oké, okay. dat was zo <laughs> erg. Okay, ja, ja. Marco, um, nou, we gaan weer aan proezie doen. Dat past natuurlijk prachtig in zo'n middag als deze. Een stukje um, poezie, pardon. Uh, maar, wat is het uh, thema van de, deze maand? Uh, wist ik het maar. Oh, wist ik het maar? <laughs> dat is het thema. <laughs> ja, dat vind ik ook een mooi thema. <laughs> Druilen. <laughs> dat ik mijn hele leven al. Ja, of, ja, wist ja. ik het maar? Ja, ik heb, ik heb filosofie gestudeerd en ik weet het. Ik, oh, weet, ja, oh, ja, ik de, weet het de, nog steeds. Niet. De, de, de, de, <laughs> Maar nou, die die... Uh, proëzieën trouwens, uh, Marco. Ja. Uh, uh, is dat ook in een boek uh, van jou uh, verschenen? Of uh, zijn het allemaal nieuwe teksten die je hier uh, brengt? Yes. Nee, nee, nee, nee. Het zijn zeker geen nieuwe teksten. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Ik doe haar recycling. De recycling. Ja. <lacht> oh, Oké. Okay. Nee, uh, de meeste zijn uh, verschenen in een boekje. Dat was een paar jaar geleden te koop. Nu niet meer. Uitverkocht, hè? Kijk, kijk, kijk, kijk. Jeetje, ja, ja, ja. ja, ja, ja. nou, ik ben blij dat we het dan nog mogen horen. Ja, ja. Tweede druk. Nee, maar ik ga nog even. Uh, dus als ik door de voorraad heen ben, dan uh, schrijf ik gewoon weer een paar nieuwe. Oké, okay, helemaal goed. En uh, ze komen ook uh, bij ons uh, op de app trouwens. Oh, ja, oh. dat is waar. Ja, dus ja. Uh, ja, als jij hem naar nou ons uh, toestuurt, uh, Marco, dan uh, zorg ik dat hij op de app uh, terechtkomt. Het was nogal druk vandaag. Nou, Oké, okay, nee, uh, ik geef helemaal niks. Helemaal goed, uh, nou ja.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 Een uh, heel mooi uh, stuk uh, proëzie van uh, Marco. Dankjewel uh, daarvoor, uh, Marco. Klaar. Klaar gedaan. Mooie teksten uh, en uh, een mooi stuk weer, uh, zeg maar. Zeker. Zeg, Marco, het, uh, het stormt een beetje buiten. Um, hmm. een beetje, zeg ik. Hè, want verantwoorders ja. kan er toch uh, niet gek genoeg zijn. Denk ik. Wat is dat? Windkracht 7? Ja. Zoiets. Uh, ja. Ja. Hoe schat je dit, Marco? Uh, Windkraft <laughs> 4. God, je hebt ook niks aan die mannen. Wat, uh, wat, wat heb je zelf eigenlijk? Met, met storm en regen? En, uh, nou, ik heb sowieso wel wat met weer. Ja? Het weer is. Probeer het te accepteren zoals het is. Ja. En, uh, ja, je kan het toch niet, uh, niet te veel aan veranderen. Moeten we ook niet doen. Nee, nou, nou, je, je, mijn idee. Gewoon. Uh... Ja, wat je zegt, te accepteren. Ja, dat ja, is toch lekker. Ja, ja je, je moet geen strandtent beginnen. <laughs> nee. <laughs> nu niet. nee, Nu niet. Goed, uh, Marco, dank je wel. Graag gedaan. Voor deze maand. En we zien je graag uh, weer terug. En uh, dit is allemaal na te lezen en na te luisteren. Straks op, uh, nou, morgen of zo, overmorgen. Op uh, de app van Rob ja de, app, de ZFM app, die kun je ook weer gratis downloaden in de Play Store. Dus uh, dan heb je hem allemaal. Heb jij hem op je telefoon, Fred? Ja, ik heb hem op mijn telefoon. Kijk, dat ja, bedoel tuurlijk. ik. Dus dan kan je het inderdaad ook uh, nalezen Iets en leuk, luisteren op de ZFM app. Dank jullie wel. Tot de volgende keer, Marco. Jo.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 Het een uh, wereldplaat, hè? Dat is van Kerry uh, Moore en Still Got the Blues for you! CFM, Race Radio, Pit Report. Maar ja, ik wist het ook uh, dat we weer naar Beverwijk gingen, uh, naar Rennell lossen. Uh, dus dan moet ik ja. altijd een beetje muziek van uh, niveau uh, draaien. Ja, uh, ja, dan moet je wereldplaat doen. Ja, dat heb ik wel geleerd hoor, van jou. <laughs> Ja, Goeie, goedemiddag, trouwens, Welkom. Ja, goedemiddag. Hé, hey, uh, Rendol. Ja, Rendol. Uh, ja, hier je ziet iedereen zijn mond vol te proppen met uh, paarden. Ja, nou, dat is ging bijna fout maken. Maar ja, en uh, uh, Maar bij jou was het uh, vanochtend ook feest. Je uh, had gebak in, uh, in de zaken. Nou, je ziet uh, die filmpjes die ik maak uh, gewoon smorgens vroeg. Uh, de onderweg dat ik zeg van, hé, hey, zijn is een jarig en je moet gebak meenemen. Hij kon gelijk met gebak binnen. Oh, is ziet zo? Ja, ik had een klant hier was van de week jarig. Gerrit. Uh, ik weet dat of op zaterdag komt. Gerrit. Ja en Gerrit, uh, is, uh, 76 geworden, geloof ik. Dus uh, het is ook niet de jongste meer. Maar uh, hij kwam wel met een heleboel gebak binnen. Ja, geweldig. Sorry, het is op. Ja, ja, ja. ja, ja. En um, ja, we gaan even nog wat, wat nieuwtjes uh, op autosportgebied uh, doornemen. Formalig, ja, wat heb je dan ook? Uh, nou, Brand los. Ja, ja, ja. Voormalig ja, ja, ja. Formule 1-coureur uh, jason button is uh, dit weekend Nascar aan het racen? Ja, uh, ja, dat ja. Is, is dat groot nieuws uh, volgens jou? Ja, ja, ja, ik vind, ik vind het knap wat hij doet. <laughs> wat ja. max verstappen, wil het nee, niet. Hè? Want die nee, denkt, ik, ik, nee. verlies, ja, ik breek mijn benen. Al. Als je wat ouder wordt, komt het wel weer. Maar, uh, uh, die is nog jong en die heeft nog andere dingetjes te doen. Maar uh, nou, Jensen is er wel een tijdje uit de running. Wel voormalig wereldkampioen. Hè? En, ja. uh, uh, dat, dat vergeet er vaak een hoop mensen. Uh, uh, Prachtig VR uh, gehad. Maar uh, ja, die, ze willen toch blijven racen. Dus je ziet het ook met andere, uh, andere rijders. Uh, Jacques Villeneuve die bijvoorbeeld die op, uh, in het weg gaat rijden natuurlijk. En ja. ze zijn een heleboel die gewoon... Weet je, het zit... Ik zeg al, bij coureurs is het heel simpel. Je, je hebt rode bloedlichaampjes en witte bloedlichaampjes. Bij coureurs is het anders. Er zitten rode en racebloedlichaampjes in. <laughs> dus we willen altijd blijven racen. Ja ja ja ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus je, wat dat betreft zie je Max misschien uh, over uh, tien jaar of zo uh, ook nog wel eens in dit soort klassen rijden. Ja, ja, ik denk het wel. Helemaal, ik, ik, weet, ik, kan, ik kan niet in zijn kopje kijken. Nee, maar. dat is waar. Kijk, na Formule 1 is er natuurlijk helemaal niks meer. En dan dan wil je toch wel eens ja. leuke dingen doen. Ja. En dat is het, jongens, die kunnen... Weet je, soms stappen ze er twee, drie jaar uit. Jensen heeft ook een aantal jaren niks gedaan. Ja. Maar dan gaat het toch weer kriebelen. Kijk maar naar Jos, hè. Die, die, bijvoorbeeld Jos Verstappen, die gewoon weer remmen ja. Gaan rijden. Ja, ja. Dan moet ja. je anders eens gaan doen. Ja, uh, ja ze zeggen, ja, we, we doen het nooit meer. Nou, ik heb nieuws voor je. Ja. Ja. <laughs> ja. Geweldig, ja. Ja, ja gewoon hey. Weet je, ik heb bij mij uh, rijders rijden in de Youngtimer Tour Ik had je in die historische uh, racerij. Die zijn 84, hè. En die doen het nog steeds. Ja. Jeetje. Dus ja, en, en die gaan nog serieus hard ook. Dus het kan. Je kan, ook nog. kan je heel lang, dit kan je heel lang blijven spelen. Ja, en ja, ik ken dit... ook nog een oud, trouwens, uit de Formule 1, uh, Fernando Alonso. Ja, dat is ook geen jochie meer. Nee, helemaal niet. Die is ook uh, in de veertig. Ja, beetje Hou op, hè. Je bent in de 40, dan begint het leven een beetje pas. En ja. dan ben je voor de ben je opa. Ja, hou, ja, op. Ja, ja. hou op. Maar als je 84 en, bent en je zit en je race in, in, in die klassen uh, waar jij in rijdt... Uh, ja ik, ik snap wel dat die lui heel hard gaan. Want dan heb je een leven achter je. Dus alles wat er gebeurt... Maakt uh, er niet wat... uit. Ja, maakt het maakt het niet uit. We hebben een heel lieve... Walter Hofman hebben rijden bij ons, is een uh, prachtige man. Die heeft een hele mooie uh, carrière gehad op de motorfietsen, waar hij zelfs een oh. Europees kampioen in de uh, 350c werd. En die rijdt tegenwoordig. En Walter is nu geloof ik dit jaar wordt hij 77. En die rijdt in een, uh, in een McLaren uh, MC1 um, uh, can M auto. Een ding met uh, 900 pk. En dat weegt dan uh, geloof ik iets van uh, 700 kilo. En die gaat er serieus hard mee. En dan denk ik, ja joh, ik heb nog een hele toekomst. Ik ben pas 61. Ja, ja precies. <laughs> <laughs> het kan nog. Ja, het kan allemaal nog. <laughs> Ja, het ja, wel geweldig. Ja, geweldig. Zeg, Rendel ja, verderop... Autosport ben je nooit te oud voor. Ne, wat zeg je het laatste? Autosport ben je nooit te oud voor. Nee, dat denk ik ook niet. Dat nee. denk ik ook niet. Dat zie je ook al Michel Blekenmolen is inmiddels 73. Ja, euh, ja, ja, en nog steeds. Ja, heel simpel. Michel is natuurlijk het mooiste voorbeeld van iedereen. Maar, uh, die heeft natuurlijk een prachtige carrière gehad. En uh, daar ja, kan je alleen maar jaloers op zijn. Ja, dat denk Met ik ook. Jaloers. Ja. Ja. Of, en op Facebook uh, allemaal uh, enthousiaste mensen, want het race-seizoen is weer begonnen. Uh, jij hebt zelfs al een hele lijst van data in, uh, op Facebook gezet wanneer de winkel zelfs gesloten is. Ja, <laughs> ja. Nou, dat moet ik zelf van spelen. Hè. Rendel is er even niet. Rendel uh. is <laughs> nee, even niet. Ja, over twee weken begint het gezonde mythe. Jij ja, in april al, hè? Ja, april, begin april. Over twee weken zit ik op uh, Paulica, Bij uh, het uh, Prix Historique de France heet dat. Heel mooi. Waar uh, historische familie... Formule 1, Formule 2, Formule Zo. 3, waar ik zelf mee ga rijden. En, uh, is, en ook het Europees kampioenschap uh, Formule 3, waar onder andere één Nederlander meedoet, uh, Patrick uh, Andriessen. Die ook een van de grote kanshebbers is. Ja. En uh, Patrick uh, en uh, ik gaan uh, maandag naar het circuit meppen om zijn auto even een shakedown te doen. Okay. Want daar hebben we geen tijd voor gehad toch. En dan is hij klaar ook om daar podiumplaatsen te gaan halen, hopen we. Hier is het antwoord ja Nee, nee dat is op uh, Paul oké. Oh. Nee, bedoel, even op uh, in Duitsland. We konden nergens terecht om zijn auto even uit te proberen. Die is helemaal uit elkaar geweest. Maar gelukkig uh, we konden we in Duitsland uh, op uh, met konden we terecht. En dus uh, dan gaan we even maandagochtend even shakedown doen. Even op en neer naar Duitsland. Kijk, Kijk, dat bedoelen we ja, helemaal ja. goed. Om even gewoon vijf, zes rondjes te rijden. Kijken of je <laughs> Oh, dan... Uh, Ongelooflijk. Er maar voor. Ja. <laughs> <laughs> nou, mooi oh, ja. dat het allemaal weer uh, gaat beginnen. Formule 1 is ook uh, begonnen. Hè? Tweede race uh, gehad ja. vorige week. Week. En wat gebeurt er? Max Verstappen wordt tweede en hij is er helemaal ziek van. Althans, zo, zo komt het over. Ja, maar dat is een goede race. Dat is een echte race. Want als je tweede bot is, net, ben je de best of the rest. zeg ik altijd maar. Uh, dus dan ben je het gewoon net niet. <laughs> Jawel, maar daar uh, nou, ja, dus zijn wij aan het dag. mopperen. En uh, ja, ja, geen één geworden. En uh, Jos zou ook uh, geen gedag uh, gezegd hebben. Nee, of felicitaties ja, naar Perez. Dat is allemaal grote onzin. Nee. Dat is allemaal onzin, ja, onzin. dat weet ik. Maar. Dat, dat is allemaal grote onzin. Jos gaf wel degelijk een hand en, uh, uh, aan, uh, aan Perez. Uh, dus, uh, maar uh, de beelden zoals hij een beetje bracht, was natuurlijk een beetje raar. Het enige wat Jos daar deed was kijken waar zijn zoon was. was. die had natuurlijk zijn auto heel ergens anders geplaatst. Ja, ja, ja. En die was, die was zijn eigen zoon kwijt. Die denkt, die is weggelopen. Maar nee, die moest even voor een stukje wandelen komen, zeg maar. Ja, ze miste ja. één auto, zeg ja, maar. Vandaar ze zo. Dus uh, die kwam ergens anders vandaan. En daar zat Jos eigenlijk een beetje samen met Raymond. Die stond ernaast en staat te kijken. Waar is die? Waar is die? Waar is die kleine rakker? Maar die rakker die kwam wel aan. En, uh, maar ook Raymond van Meulen gaf gewoon netjes een hand, hoor. Dus het, is allemaal, uh, het was allemaal gewoon heel netjes. Moe, uh, de pers is. ...dan zeg ik altijd wel weer gewoon... ...ja, dat. valt, hè? Een zo, beetje zeg, Ja, ja doen ze met alles, hoor. Ja, doen ze met alles, Doen ze met alles. Dus, ja. dus er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Kijk, het enige wat er aan de hand was... ...dat eh, binnen het teamstil toch best wel wat gesprekken zijn geweest. Want ja, Shekko had eigenlijk zo een beetje de verwachting... ...dat er niet meer aangevallen zou worden... ...en niet meer hard gerezen zou worden. En ja, daar denkt dan Max toch iets anders over... ...en die pakt dan toch even net even die snelste ronde... ...en het extra puntje, waardoor ja. die de leiding blijft houden in het kampioenschap. Ja, precies. Maar, maar ja, daar ben je echt race voor. Daar, daarom ben je wereldkampioen. Dat nou, vind ik ook. Ja, dat is simpel. Zeker. Daarom ben je wereldkampioen. Zeker. Maar, en uh, kijk, of het dan wel niet netjes is, dat mogen ze binnen het team oplossen. Maar <laughs> daardoor ben je wereldkampioen. Ja, maar die Red Bulls uh, zijn wel uh, vreselijk uh, snel. En uh, de eerste twee races hebben dat wel uh, bewezen van uh, ja. dit jaar. En dan wilde Via daar mogelijk uh, even een stokje voor gaan steken. En uh, op de rem trappen voor de, voor de Red Bulls. Ja, maar dat hebben ze vroeger in het verleden ook wel bij andere teams geprobeerd. En uh, aan de ene kant zeg ik, uh, dat kan ik begrijpen. Want kijk, ook zo'n Liberty Media, natuurlijk de grote baas van de Formule 1. Uh, die willen gewoon een mooie show hebben. Dus Amerikaanse Amerikaans bedrijven, die willen gewoon een grote show. Als het zo gaat, wordt het natuurlijk een heel klein showtje. Maar, uh, maar zitten we eigenlijk naar te kijken, die Red Bulls gaan er vandoor die worden dan door hun eigen technici tegengehaald dat ze niet te hard moeten gaan. Maar ze hebben een target tijd die ze kunnen rijden. Maar ik denk dat alle tweede iets hebben, we kunnen veel harder. Dat kunnen ze ook gewoon. Uh, maar ja, dat worden natuurlijk gewoon heel saaie wedstrijden. En dat wil helemaal niemand, want dan kijkt er niemand meer. Ja. Je ziet het nou een beetje in Nederland, hè. Dat gewoon uh, ook de reacties na afloop uh, van zo'n wedstrijd... zijn toch al een stuk minder. Omdat het toch eigenlijk een beetje saai is, natuurlijk. Uh, die Red Bull zijn doei. En uh, ja, de rest mag er een beetje achteraan hobbelen. Ja, dat is natuurlijk wel dodelijk in de formule. 1. We hebben dat natuurlijk gehad in dat tijds, uh, tijdstip met... feite uh, hey, gewoon natuurlijk met Mercedes, hè. Met Lewis Hamilton. Dat was ook van jongens. De rest deed gewoon helemaal niet mee. Maar uh, we gaan nu dingen... Ja, ik ga vrezen wel zo'n jaar tegemoet, ja. Ja, wel. Dat, uh, dus uh, ik hoop dat we de volgende wedstrijd eens een keer even flink eraf rijden. Dan krijgen we toch wel een leuk seizoen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Even He? dat klassement opschudden. Ja, even klassement opschudden op schudden. Ja, ja, absoluut. ja, ja, ja precies. Goed, Rendel. Nou, um, wanneer is er ook alweer de volgende race? Uh, in Australië, geloof ik. Australië is dat niet volgende week al of die week daarna? Oh. Uh, volgende week, volgens mij. Ja. Okay. Volgende week, hè? Oh, ja. Volgende week begint het al. Ja, naar Australië. Dat wordt weer midden in de nacht natuurlijk. Nee, ochtends vroeg hoor. Oh, ochtends vroeg. Dat moet wa wakker worden met de Camperie. Oh, ja. nou, dat is helemaal goed. Kijk, dat we is lekker. Nu, we zijn nu gewend met botje op schoot. Ja. En dan moeten we met het ontbijtje. Ja. Dat, uh, <laughs> zo is dat. Ja. Zo is dat. Ja, tijden, de rest van de dag tenminste nog gewoon tot je, tot je beschikking. Ja. <laughs> zo is dat, zo is dat. En, dat. en dat vindt iedereen leuk, zeg ik altijd maar weer. Ja. Nee, we gaan zien, we gaan, ik, weet je, ik hoop gewoon een mooi seizoen. En, uh, maar ook zo, de, de, zo, sowieso in alle houten sporten, hoor. Uh, de motor, uh, trouwens, de motorkampry is ook weer begonnen, hè? Dat is ook alweer uh, op twee wielen. Uh, is ja. ook alweer begonnen. Twee wielen te weinig, zeg ik altijd, maar ja. uh, ook dat is weer begonnen. de seizoen uh, gaan... Uh, Veel spannender, is, denk, denk ik. ik. ik het wordt een mooi jaar. Ja, het wordt ja. een mooi jaar. Ja. Goed zo. Ja, nou, helemaal goed uh, uh, Rendel. Hey, dankjewel en ja, een uh, dankjewel. Go goed weekend. Ja. En tot volgende week. Oké, okay, speel. Fijn, okay. fijn weekend. Hoi hoi. hoi. hoi, hoi, hoi. God, daar baal ik van, omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan. Kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, Ik zit in een coupé, en ieder ook, een niet roken tweede klas. En de hele bank voor mij alleen.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 Kneegering, kneegering, kneegering, kneegering, kneegering, Je hoorde de single van Guus Meewes en Per Spoor. Nou Per Spoor gaan we niet, maar gewoon via de telefoon hoor naar Jan van der Leden daar in Amsterdam. Wat Jan, hoe staat de wedstrijd ervoor? Nogmaals, goeiemiddag. Hoi hey Rob. Hey. Waarschijnlijk voor de laatste keer. Maar het gaat hartstikke goed. We hebben... De tweede was heel lekker voetbal. We hebben heel leuk we hebben leuke aanvallen gehad, we hebben een hele serie corners gehad. Het was echt schitterend om te zien, die vlak, vlak naast gingen en uh, net, niet, uh, niet, net niet erin. We hebben een schitterende volley gezien voor Raymond Lagenberg. Op een gegeven moment werd het uh, 10 gewisseld voor Maar nou, Dan krijg je heel geredelijk voetbal en een heel leuk aanvalspel. En uiteindelijk resulteerde het toch in een afgeslagen aanval van, uh, van ons. Koen die doorbreekt en van afstand schiet. En twee, drie scoort. En dat was vlak voordat jij belde. Dus ik had jouw telefoontje al verwacht. Dus ik dacht, dat nou, ga ik je niet, niet appen. Nee, helemaal goed. Ja, top. Top. Ja, dat was echt leuk. Echt helemaal. Ja. Dus... Ik ja, uh... nog een paar aanvallen gehad die eigenlijk... maar had dat uit moeten komen, maar... De grensrechter is echt een DWS-mannetje. En die is ja. absoluut niet onpartijdig, die, die vlagt dan af en de scheidsrechter gaat daarin mee. Oh jee, oh jee, oh jee. Maar... Nou ja, in ieder geval uh, mooi. Twee, uh, drie, uh, nog heel even te spelen, denk ik. Of ja, zijn we klaar? Het is, het moet, het moet, het is al tijd, dus. Uh, het is al een minuut of vijf tijd. Nou ja mooi, ja, vond, vond, vond, vond, vond, vond. ja, mooi om uit te winnen. na die monster score van vorige week ook, hè? 5-0. Ja. Geweldig, ja. toch? Ja, absoluut. Dus, echt een hele mooie overwinning, hoor. We gaan er echt, uh, echt van profiteren vandaag. Zeker. Nou, dankjewel voor je verslag, Jan. Oké. Okay. Wij gaan op naar het nieuws, dus vandaar... Oké, okay, dat was Jan van de Leden. Ja, twee, drie, eindstand daar in, uh, tegen DWS. En dit is de nieuwe René Leblanc. Ja. The first time that I saw her, there was magic. I thought that I was dreaming for a while. The way she danced, I knew she must be lifting. I felt I was in heaven when she smiled. And everybody calls her La Latina. Because she always loves to sing and dance. And now she's my lovely La Latina. We've been together since she stole my heart. No, no one sings and dances like La Latina. And since that day we never been apart.